Met het NOS de orkaan Erin is Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius gepasseerd zonder grote schade aan te richten. Volgens de overheid op Saba hoeft het eiland geen rekening meer te houden met zware orkaanwind. Regenval kan nog wel tot problemen leiden. In de regio kan er tot 250 mm vallen, wat overstromingen en modderstromen tot gevolg kan hebben. Erin is volgens de Amerikaanse Weerdienst uitgegroeid tot een orkaan van het zwaarste formaat en trekt richting het westen. Op de Maagdeneilanden, Puerto Rico en de Bahama's wordt onstuimig weer verwacht. Een vrouw uit Gaza die naar Italië was gebracht voor medische behandeling is overleden. De 20-jarige was sterk vermagerd en volgens Italiaanse media ernstig ondervoed. Tientallen zieke en gewonde Gazanen zijn naar Italiaanse ziekenhuizen gebracht. Deze week ging het om 31 mensen. Een groep bondgenoten van Oekraïne vergadert vandaag per video over de top in Alaska. Het gesprek staat onder leiding van de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz visionair premier Schoof vergadert het ook mee. Maandag gaat de Oekraïnse president Zelensky naar Washington. Trump praat hem dan bij over zijn top met Poetin. Volgens Amerikaanse media zijn ook Europese leiders uitgenodigd, maar die twijfelen. Volgens bronnen willen ze voorkomen dat ze door Trump ergens worden ingerommeld. Femke Bol heeft voor de 29ste keer op rij een Diamond League-wedstrijd gewonnen. In Polen was ze met overmacht de beste op de 400-meter-horde. Nadine Visser verbeterde haar eigen Nederlandse record op de 100-meter-horde. Een succes was er ook voor polstok hoogspringer Menno Vloon, die derde werd met 5,90 meter. Eerste werd zoals verwacht Armand Duplantis. Het weer veel wind vannacht bij 10 tot 14 graden. In de ochtend is er in het zuiden wat zon, maar verder grotendeels bewolkt. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. There's some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 Chen Don't you do that phone I you, you don't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 I <laughs>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 Some place to live Don't you love me? and